Tien uur, Lot Thomassen met het NOS-journaal. In Tunesië zijn de voormalige president Ben Ali en zijn vrouw... bij verstek veroordeeld tot 35 jaar cel. Volgens de rechtbank zijn ze schuldig aan diefstal... en verduistering van juwelen en geld. Ook moet het echtpaar een boete betalen van ruim 50 miljoen euro. De rechtbank heeft zich alleen uitgesproken... over een deel van de aanklachten. Aan het eind van de maand wordt duidelijk of Ben Ali en zijn vrouw... ook schuldig zijn aan het illegaal bezit van drugs en wapens. De Tunesische president en zijn vrouw vluchtten in januari naar Saoedi-Arabië na een maand van betogingen, die leidden tot een reeks protesten elders in de Arabische wereld. Een van de grootste vakbonden van Marokko boycott een landelijk referendum over politieke hervormingen. De CDT roept vakbondsleden op om niet naar de stembus te gaan. Koning Mohammed kondigde vrijdag aan dat hij een deel van zijn macht wil afstaan aan het parlement. Over dat voorstel kunnen de Marokkanen op 1 juli stemmen. Een aantal kleine linkse partijen en een zogeheten 20 februari beweging lieten eerder al weten dat ze tegen het referendum zijn. De tegenstanders vinden de voorgestelde hervorming te mager. De man die vanmiddag in asielzoekerscentrum Krailo in Laren is doodgestoken... is een Somaliër van 33. Een 22-jarige landgenoot is aangehouden. Volgens de politie hadden de twee al eerder ruzie gehad. Maar of de steekpartij van vandaag daar een gevolg van is, wordt nu onderzocht. In het zuiden van de Filipijnen zijn overstromingen ontstaan... door een grote hoeveelheid waterlelies. Zeker een half miljoen mensen zijn getroffen. De Rio Grande op het eiland Mindanao is over een lengte van 320 kilometer verstopt door de waterlelies. Door hevige regenval in de Filipijnen is het niveau van de rivier flink gestegen. Het leger is met mannenmacht bezig de planten te verwijderen. Het weer vannacht overwegend bewolkt, met vooral in de zuidelijke helft af en toe een beetje regen. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, in de middag droger en in het westen ook zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden aan zee tot 22 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, we kijken het komende uur terug op een toch wel weer memorabele sportdag. Het was namelijk de dag waarop bekend werd dat Co-Adriaanse na zes jaar terugkeert in de eredivisie. Hij is de nieuwe coach van FC Twente. Dat moet de komende tijd toch wel weer wat nieuwe woorden opleveren voor de dikke vandalen. We spelen eigenlijk over het algemeen snelwegvoetbal. Dus voetbal in een heel hoog tempo met 120 km per uur. Dat is scorebordjournalistiek. Eh, We hebben een, avond, een aantal avondvoetballers. We horen voorzitter Joop Munsterman straks over de komst van Adriaanse. We praten erover door met Arno Vermeulen en ook met Martin van Geel... die twee keer succesvol samenwerkte met hem. En op de eerste dag van Wimbledon raakten we al één van de twee Nederlandse deelnemers kwijt. Igor Sijsling was misschien wat te veel onder de indruk. Hij vond het al bijzonder om in de kleedkamer van Wimbledon te zitten. Nou ja, die, soms komen de jongens wel langs, weet je wel. Uh, Roger of Nadal. En uh, dat zijn wel de jongens wel in, waar je even naar kijkt. Hoe groot zijn ze precies en uh, wat doen ze? Niet Guus Hiddink, maar de Portugese trainer Vilas Boas wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Chelsea. Hij heeft veel overeenkomsten met een van zijn voorgangers, José Mourinho. Maar we mogen hem niet de next one noemen. Uh, people associate me, associate me with, uh, with one of the best managers in the world, so I, have, I just have to, to live with that. It's not a thing that, that creates me uh, any kind of problem. En de zomer lijkt weer wat verdwenen. Dat is goed voor de gemoedstoestand van de schaatsers van Control. Zij konden het zomereis van Tialf op. Dat allemaal en nog veel meer in het komende uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de man die zijn buitenlandse avonturen wel heeft gehad, Co-Adriaanse. Hij werd kampioen en bekerwinnaar met Porto, ging naar Metallurg Donetsk. Hij ging naar Alsat, werd kampioen met Salzburg en werkte met het Olympische elftal van Qatar. En bij FC Twente wordt Adriaanse de opvolger van de Belg Michel Preudom. Hij kon er niet bij zijn op de eerste training van het seizoen. Voorzitter Joop Munsterman kon daar wel bevestigen dat Adriaanse naar Enschede komt. Ja, Ko is de nieuwe trainer, ja. Waarom stond hij nog niet op de eerste trainingsdag op het veld? Ja, Ko had natuurlijk zijn vakantie gepland. Alles is in de stroomversnelling gekomen. Vorige week zondag wisten we waar we toe waren met uh, onze Michel. En uh, daarop hebben wij uh, Ko gebeld. Zei, deze week uh, is onze technische staf uitgebreid uh, met hem gaan praten. En, nou uh, ja, waarna uh, eigenlijk voor... Uh, ons het groen, li groen licht was om de zaken met coron rond te maken. Het feit dat hij al met de technische stap zo snel is gaan praten... betekent dat, het, dat jullie er heel snel uit waren? Ja, wij waren er heel snel uit. Wij waren er heel snel uit. Ja, nou ja, hij is er snel uit. We zijn er gisteren toegevlogen. We hebben toch nog wel vijf en een half uur met elkaar gesproken. maar Daarin hebben we natuurlijk... Uh... En het is natuurlijk ook je kennismaking in de volle breedte... Uh... Met elkaar, omdat je ook wilt voorkomen dat je uh, op een X-termijn weer moet scheiden. En scheiden doet leiden. Het was je gedroomde opvolger voor Prudhomme. Ja, dat was onze kandidaat. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Uh, heb je, heb je zijn nummer meteen paraat? Nee, niet zijn nummer meteen paraat. Maar daar uh, ben je snel achter, hoor. Dan ga je naar hem toe. Je gaat praten. Uh, hij wil weten uh, wat voor club Twente precies is. W wat vertel je hem dan? Nou, ik heb, kijk, ik heb het natuurlijk verteld uh, waar Twente op dit moment staat... in, een, in het totale proces en uh, waar we naartoe willen en waar we vandaan kwamen. En, uh, ja, en uh, ik heb ook verteld dat, uh, dat uh, zeg maar in het deel van het proces waar wij nu zitten... ja, daar past uh, een uh, toptrainer als Adriaans. En uh, dat is natuurlijk een, een, een, een gans ander uh, onderdeel van het proces van waar wij uh, enige jaren geleden zaten. He, toen zaten we op, uh, met een begroting van 11 miljoen. En nu, uh, vorig jaar, uh, is hier gewoon 53 miljoen binnengekomen. Volgend jaar zal de begroting nog steeds 45 miljoen zijn. Het stadion is nu weer uh, uitgebreid. Ja, het is een andere club geworden. Had hij eisen? En dan bedoel ik op uh, technisch vlak? Nee, hij had geen uh, verlanglijstje als je dat uh, bedoelt. Uh... Ko uh, heeft de selectie bekeken. en Ze zegt, nou, het zit goed in elkaar. Ze hebben uh, om uh, het kampioenschap gevoetbald... Uh, vorig jaar, het jaar ervoor kampioen geworden. Ja, ik kan daar uitstekend mee uit de voeten. Uh, als je dan kijkt naar je uh, trainersstaf. Hè, uh, Juri Mulder erbij, Patrick Kluivert erbij. Een aanvallende trainer. Dat worden leuke wedstrijden. Ja, nou ja. Dat, dat heeft Ko wel gezegd. Ja, je zult wel eens een keer moeten wennen aan 6-4. Nou, als die 6 uh, voor ons is, maakt het niet zoveel uit. Ja. E, eerste, tweede. Um, Twente staat op de kaart, is op de kaart. Is dit een duidelijk teken hoe jullie op de kaart staan? Een topclub? Nou, dat, ik weet niet of wij uh, uh, topclub genoemd moeten worden. Maar uh, uh, we hebben wel een toptrainer, denk ik, binnengehaald. Maar waarom zou je geen topclub genoemd kunnen worden? Ja, nee, ik vind het prima hoe, hoe mensen ons willen noemen. Uh, ik bedoel, wij willen graag in de top 4 voetballen. En uh, ja, of wie daarvan kampioen wordt, dat zien we nou wel. Maar. Uh... Is... Wordt het niet een tij beetje tijd dat de, de echte bescheidenheid die jullie hè, vorig jaar top 5, nu top 4. Je bent de eerste en tweede geworden. Laat die bescheidenheid varen, dat kan toch ook? Ja, maar je moet, dat is, ik, ik vind het helemaal geen kwestie van bescheidenheid. Het is een kwestie van realiteit. Uh, je moet wel weten uh, uh, wat je kunt en wat je niet kunt. Nou ja, je hebt nu gezien, we bouwen het stadion uit. Maar dat doet natuurlijk ook een grote aanslag op je liquiditeiten. Dat, dat, dat, dat betekent dan alweer. Dat je je elftal uh, niet zo uh, kunt versterken. als je misschien wel zou willen. Dus dan, uh, op dat moment. vecht je ook weer met een hand op de rug. Dat zei Joop Munsterman. Hij sprak met Andy Houtkamp. We gaan verder praten over de komst van. Co-Adriaanse. Dat doe ik met verslaggever Arno van Meulen. Arno, goedenavond. Gio, ja, had jij verwacht dat. Co-Adriaanse nog eens een keer terug zou komen naar Nederland? Nou, nu eigenlijk niet meer. Uh, koos volgens mij 63 nu, 62-63. En ja, na zijn laatste exotische avonturen... En normaal was hij natuurlijk nog wat langer doorgegaan met Qatar... want er was een Olympische route die uit, uh, uitgestippeld was. Toen hij daarheen ging, dacht ik van, het is nu over. Hij is natuurlijk de afgelopen jaren nog wel in contact gebracht... met Nederlandse clubs, met Feyenoord onder andere. Utrecht wilde hem heel graag hebben, ook niet zo lang geleden... maar het was iets te duur. In ieder geval lukte dat toen niet... Toen dacht ik eigenlijk wel van ja, het is klaar met Adriaanse. Die gaat nog een paar jaar geld ophalen daar in, in Qatar. En misschien stopt hij dan wel. Maar wat of... is dat dan toch dat hij dat dan toch wil gaan ja. proberen? Want hij loopt natuurlijk een risico. Ja, ja, nou, ja, hij loopt misschien een risico. Maar het is wel een club, Twente, uh, waar inderdaad de organisatie hartstikke goed is. Waar ze al een paar jaar goed presteren. Eigenlijk is het ook wel heel slim om bij zo'n club naar binnen te gaan. En luister maar naar Joop Munsterman. Die zegt ook nu weer, we moeten bij de eerste vier zitten. Dus je hoeft geen kampioen te worden bij Twente. Terwijl dat bij Ajax, uh, misschien bij PSV, ook wel het geval is. Of wel het geval is, is dat bij Twente toch nog anders. Top vier is voldoende. En misschien past hij daar ook wel heel goed bij, Adriaanse. Ja, waarom komt hij terug? Ik denk toch dat het er wel een beetje dwars zit... dat het nu een paar keer misgegaan is in het buitenland... zo op het einde uh, van je carrière. Dat wil je nou ook weer niet. Als je een mooie staat van dienst hebt... dat je een paar keer met een, met een sof uh, blijft zitten... en dat je dan op het einde van je carrière denkt van... ja, moet ik het zo beëindigen? Ik denk dat hij wel een, een, een roemruchte manier zoekt... om misschien afscheid te nemen van, uh, van de voetbalwereld als trainer. Dus dat hij wel een soort van revanche gevoelens had. Ja, ik denk dat Twente... Uh, Prima op zijn pad komt. En ja, de voortekenen zijn natuurlijk goed. Het materiaal is nog niet zoveel veranderd. Uh, kampioen op de Valreed maar tweede geworden. De beker gewonnen. Ja, het is ideaal voor hem. Past hij bij het karakter van Twente? Ja, dat is een lastige vraag. Uh, dat speelt natuurlijk al meteen door je hoofd op het moment dat het huwelijk dan, uh, dan plaatsvindt. Uh, je dacht van tevoren, ik dacht ook wel een beetje van... ja, Adriaanse is wel heel eigenwijs, dat is hij ook. Je hebt een, een rechte lijn, dat is de kortste route tussen twee punten... en bij Koos daar geen bocht in. Um, Twente is voor je gevoel is wat gemoedelijker misschien... hoewel Preudom natuurlijk ook wel een hele uh, lijnrechte trainer was volgens mij... die ook wel precies wist wat hij, uh, wat hij wilde. Maar je hebt het gevoel dat Fred Rutte misschien iets meer bij Twente past... dan Ko Adriaanse. Het zijn allemaal marges. Kijk maar naar Twente nu. Het zijn totaal andere karakters. Eerst McLaren, zeer succesvol. Preudom, totaal andere man. Succesvol. En nu Adriaans. Het maakt eigenlijk natuurlijk ook weer niet zoveel uit. Als je maar wint, dan pas je bij een club. De spelersgroep is er in elk geval blij mee. Uh, er werd enthousiast gereageerd op zijn komst. Al was het nog niet eens definitief toen aanvoerder Peter Wisschorf al een reactie gaf. Nou, Kijk, als het iets zou worden, hè, wat de kans is heel erg groot natuurlijk. Uh, als ik er zo ook een beetje meekrijg... Maar... Dat is natuurlijk wel een, een toptrainer. Er zijn, de, zijn er maar weinig van. Dan, als ze het voor elkaar krijgen om dat, dat soort kaliber trainers binnen te halen. dan doe je als club goede zaken. Dus Twente, daar gingen we al van uit. maar gaat misschien nog wel extra meedoen komend seizoen. Extra. Want dat moet gewoon weer. Hè? Ja, nou, dat is wel heel vroeg om dat nu. is <laughs> dus de eerste dag om dat nu te gaan zeggen. Nee, maar ik bedoel, jullie status na twee jaar. en een toptrainer vereist bijna dat je mee gaat doen. Nou, kijk, we kunnen, we kunnen er ook niet meer omheen draaien dat we de laatste jaren zo gegroeid zijn dat, uh, uh, dat je niet snel meer genoegen neemt met een uh, plek bij de eerste vijf of zes. Maar het is, het is nog afwachten. Je weet niet wat voor spelers er weg gaan. Uiteindelijk staan we hier wel te praten, maar we weten nog niet 100% zeker wat de nieuwe trainer wordt. Dus ik vind het te vroeg om, om daarover te praten. Maar dat de status van Twente wel veranderd is, dat is, dat, dat is duidelijk, denk ik. Hoe vind jij dat we nu nog meer van Twente kunnen verwachten... dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien? Nou, je, je kan niet meer verwachten van Twente. Het, het wordt wel anders. En inderdaad, met Ko Adriaans is er altijd wat te beleven. Hij heeft een ontzettend eigen visie op voetbal. Dat is natuurlijk erg interessant. Hij weet wel hoe hij uh, wil spelen. En als hij dat kan overbrengen op Twente... dan ziet het elftal er weer anders uit qua manier van voetbal. Uh, ik vond het mooi om te zien. McLaren speelde Twente eigenlijk best wel een beetje met de handrem erop. Zocht af en toe een beetje op de, op de counter. Dat ging uh, fantastisch. Iedereen was natuurlijk erg tevreden, dat ze werden kampioen. Maar zeiden ze, het spel zou wel een beetje... Anders kunnen iets meer naar voren. Predom kwam zij meteen: Ik wil meer naar voren spelen. Uh, Hechtte minder aan balbezit, maar wilde vaak de lange bal hebben. Wat meer opportunisme, wat meer agressiviteit, misschien wel in het elftal. Heeft hij er weer ingebracht. Ja, en nu komt Adriaanse. Uh, toch een man die het positiespel ook hoog heeft staan. Maar vooral gewoon aanvallend wil voetballen. Hij wil in de 16 meter komen. Toch heeft hij te maken met die status hè? die Twente op dit moment heeft. Uh, ja, toch eigenlijk een topclub. Wischoff had het er zojuist over. Daar moet hij ook mee kunnen omgaan. Jawel. Uh... Want wat, wat de voorzitter net al zei. Ja, 6-4 is leuk als wij maar die 6 maken. Ja, Natuurlijk de, de druk op Andriassen zal zijn om te presteren. Want hij moet Twente nu al in die top in die top houden. En hij heeft een paar jaar onder een totaal andere omstandigheden gewerkt. Uh, uh, op de achtergrond. Qatar, Olympisch Elftal. Uh, jonge, onervaren spelers. Niet altijd al talentvol. Dat is anders. Maar zijn laatste successen in Oostenrijk zijn ook niet zo heel lang geleden. Met uh, Red Bull uh, heeft hij het fantastisch gedaan. Nee, hij moet zich bewijzen. En dat is toch mooi als je trainer bent en je gaat naar een club toe... en hij zal ongetwijfeld, terwijl hij ergens in, in de wereld... De fietsvakantie heeft, had ik eerlijk gezegd niet achter hem gezocht... Ja. dat hij een fietsvakantie <laughs> zou doen. Uh, maar hij zal toch die prikkels hebben nu van... ja, ik moet wat laten zien. En hij heeft ook in Nederland toch nog wel. Uh, uh, hij is met wrange gevoelens ooit opgestapt bij Ajax. Of weggestuurd eigenlijk bij Ajax. Ja, dat zal hij misschien ook nog eens achterover te hebben. Kampioen worden in Nederland. Wat met Twente kan. Dat zou voor hem een mooie revanche ook wel zijn op zijn Amsterdamse periode. En hij is al nooit kampioen geweest in Nederland. Nou, daarover hij was gesproken. er dichtbij. Ja. ja, Daarover gesproken. komt ook nog een oude bekende tegen. Ja, hij komt, uh, hij komt uh, een paar bekenden tegen. Uh, Landzaat komt hij tegen. Uh, Janko komt hij tegen. Maar je doelt op uh, Jan, Jan van, van Halst. Hals, Eigenlijk zijn baas. Die is de algemeen directeur nu. Uh, bij Twente. Uh, ko Adriaanse was trainer bij Ajax. Uh, daar liep Jan van Halst. 30 jaar. Nou, in zijn nadagen mag je niet zeggen, maar toch... En Adriaanse dacht, wat moet ik met die man? Dat ga, daar ga ik hier de oorlog niet mee winnen. Uh, daar ga ik niet de Champions League mee winnen. Uh, in ieder geval, Jan van Hals moest in het tweede elftal uh, spelen. En moest naar kleedkamer 2. Dat is eigenlijk de vernedering toen. Koa haalde een aantal spelers weg die hij niet goed genoeg vond. Onder van Hals, die moesten naar kleedkamer 2. Mochten niet mee trainen. Trainde met het tweede elftal mee. Van Hals deed dat zeer professioneel. Elke dag als eerste op de training heeft het jaar zo volgehouden. November het jaar erop gaat uh, Adriaanse weg. Wordt ontslagen omdat het in Europa vooral niet goed ging. Verloren van Celtic voor de Champions League als ik me goed herinner. En uh, daar komt Ronald Koeman en die haalt al vrij snel van Hals terug... naar het elftal. Van Hals wordt eigenlijk een beetje het boegbelt van dat team. Uh, we zien hem nog geblesseerd met een tulband... Uh, met een bebloed hoofd uh, de wedstrijden afmaken. En aan het einde van het jaar, 2002, zijn ze kampioen. en Van Hals de kampioen met Ajax. Dat was eigenlijk zijn ultieme droom... Dus ja, ze hebben een uh, verleden, maar dat schijnt helemaal geen enkel probleem te zijn. Als je trouwens Jan van Hals sowieso kent, iemand die het woord uh, rancude niet eens kan schrijven, uh, zal het ook geen probleem zijn en heeft hij heel veel respect voor uh, de vakman Co Adriaanse. Ja, het is wel grappig, hè? want bij Radio Oost hebben ze Jan van Hals al gevraagd naar zijn relatie met Adriaanse, toen zijn naam trouwens nog slechts als gerucht rondzoomde in Enschede. Nou, dat wij geen vrienden zijn, dat is, uh, dat is niet waar. Wij, uh, uh, in de tijd dat ik voetballer was en hij trainde bij Ajax uh, hebben wij een, een sterk meningsverschil uh, gehad. Dat klopt inderdaad. Maar daar hebben we later uh, hartelijk om gelachen. Kijk, dat was in die tijd en op dat moment. En uh, ik had er nog wel begrip voor ook helemaal. Als ik nu, uh, nu als beleidsmaker functioneer, dan denk ik, ja, uh, daar had ik best begrip voor. Dus uh, nee, dat, uh, dat zou totaal niet meespelen. En sowieso uh, met geen enkele trainer. Vrienden dat maakt niet uit, ze moeten goed passen bij de club en dat is het belangrijkste. Ja, dat is duidelijk. Uh, we gaan even naar een andere man die, met wie Co Adriaans eerder ook al werkte. Twee keer zelfs, uh, Martin van Geel. Tegenwoordig technisch directeur van Feyenoord. Martin, goedenavond. Goedenavond. Wat is jou vooral bijgebleven uit die periodes met Co bij Willem II en AZ? Nou goed, dat Co natuurlijk een zienswijze heeft: Hollandse schoolvoetbal wil spelen, de combinatie voetbal zwaar op de aanval altijd aanvallend coacht uh, en wisselt ook en altijd zijn teams optimaal laat presteren en spelers beter kan maken. En dat zijn er weinig die dat kunnen. Ik denk dat er heel veel spelers met heel veel plezier terugdenken aan de periode die ze onder Co hebben gefunctioneerd. Want dat blijken achteraf vaak hun beste jaren te zijn geweest. Ja, wat vind jij ervan dat hij weer terug is in de Nederlandse competitie? Is het een aanwinst? Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is een hele grote aanwinst. Kijk, er zijn een aantal uh, aantrekkelijke grote spelers vertrokken deze zomer. Uh, co Adriaanse komt terug. Een van de beste trainers die Nederland ooit gehad heeft, denk ik. Uh, met die, uh, die zienswijze uh, aanvallend voetbal willen spelen. Altijd vooruit. Uh, aantrekkelijk spelen. Jonge spelers de kans geven. Ja, dat is een aanwinst voor de Nederlandse competitie. En ik ben heel blij dat hij terug in Nederland is. Er is één maar aan. Het, het wordt een concurrent voor Wolf uh, Feyenoord. Dat, dat, dat, wordt weer, dat wordt weer lastiger. Maar... Maar dat is ook de enige, maar ik, ik vind het fantastisch voor het Nederlands voetbal. Zeg over lastig gesproken, hè? er wordt ook gezegd dat hij is lastig is om mee te werken. Hoe heb jij dat ervaren? Ik heb dat nooit zo ervaren omdat het een vakman is, omdat het een perfectionist is, eh, omdat het altijd gaat over eh, presteren, een team beter maken, een club beter laten functioneren, heel gestructureerd werken. Dus ik kon met Co Ko zes jaar lang lezen en schrijven, goud eerlijk, eh, geen verborgen agenda, eh, waardoor je nooit hoeft te twijfelen over de juiste intentie van, eh, van bepaalde beslissingen. Altijd in samenspraak, intern waren we het wel eens een keer oneens. 90% waren we het wel eens, maar 10% oneens. Maar dat werd altijd binnenskamers besproken en met respect voor elkaar. En daarbuiten waren we het altijd eens. Dus het is een van de, van de makkelijkste mensen, persoonlijk geweest, waar ik mee heb kunnen samenwerken. Omdat het ook helemaal op, op mijn zienswijze aansloot. Tot nog even een kanttekening. Arno, ik betrek jou er even bij. Uh, Co-Adriaans heeft heel veel successen geboekt. Toch is hij vaak wel uh, met, ja, met slaande trom vertrokken <laughs> bij uh, clubs. Ja? ja, daar weet Martin ook uh, zeker nog wat van. Bij uh, nou ja, bij Willem II ging in ieder geval mis uh, op het einde. Ja, geweldig gepresteerd, Champions League gehaald. Het laatste jaar ging het wat minder. Ik geloof dat ze negende eindigde. En vlak voor het einde was hij eigenlijk ineens uh, uh, boos uh, vertrokken. Verloor ze niet van Cambuur. Uh, zoiets was het. En hij zag het niet meer zitten. En trok de deur inderdaad totaal onverwachts weg. Gekker was het bijna nog wel bij AZ. Uh, toen hij volgens mij één wedstrijd voor het einde van het seizoen uh, uh, ontslag nam. Gewoon de laatste wedstrijd... van dat seizoen, uh, toen hij daarna naar Portugal vertrok, naar... Uh... Hij is niet correct, Arno. Nee, even... is niet correct. Cor hij is bij, Cor AZ, uh, bij AZ heeft hij in januari zelf besloten om zijn contract niet te verlengen... en dat contract is keurig uitgediend tot en met de uh, laatste wedstrijd. Heeft hij de laatste wedstrijd nog gecoacht, uh, Martin? Ja, ja, zeker, 100%. procent. Okay, is hij maar... op mijn schouders gegaan. Uh, en wil, de hem twee, niet, wil hem twee niet, hè? Daar heb je 100 gelijk. Daar was het één wedstrijd voor het einde... waardoor hij dus uh, de deur dicht trok. Uh, daar uh, in, in doorschoot, in, het, in de winnaarsmentaliteit. Uh, net wat je zegt, alles gehaald met Willem II. En, uh, en dan verlies je een wedstrijd. En dat was jammer. en de, Ik denk dat hij daar, daarna ook heel veel spijt van heeft gehad. Maar bij AZ was het zeker niet zo. Maar het is, het is, het is, op, het is op meer plaatsen nog gebeurd... als we de lijst uh, afmaken. Hoor. En het heeft altijd wel een, een reden of geen reden gehad. Maar het is wel opmerkelijk als je het even langsloopt. Hè. Porto, eerste jaar de dubbel gewonnen. Hij was in de voorbereiding op het tweede seizoen. En er gebeurde iets wat hem uh, aanstond. Hij trok de deur achter zich dicht. Was weg en heeft later nog een, uh, ik geloof een miljoen euro schadevergoeding moeten betalen omdat hij zijn contract uh, uh, verbrak. Ook daar zal hij waarschijnlijk wel spijt van gehad hebben. Dat is ook wel heel gek, omdat het juist in dat eerste jaar uh, fantastisch ging. Uh, Ajax is hij natuurlijk ontslagen. Maar de, uh, juist het einde van, de, van de, de, de jaargangen met Co is er nog wel eens iets uh, gebeurd hier en daar. En uh, nou ja, uh, laten we zeggen dat afscheid misschien niet zijn beste kwaliteit is. Nou, maar, la uh, laten wij richting een afscheid gaan. Marten van Geel, is Adriaanse een garantie voor succes? Ja, dat denk ik wel. Ik, denk, uh, ik wil Twente uh, feliciteren met het aanstellen van deze topcoach. Het is een garantie van succes, uh, voor succes. Als je gaat kijken naar zijn uh, carrière... dan heeft hij eigenlijk overal optimaal rendement gehaald. Alles uit, uit zijn teams gehaald. Uh, persen ook uit als een citroen. Hij heeft ook niet voor niks de term houdbaarheidsdatum van een coach uh, bedacht. Uh, na een aantal jaren is het is heel moeilijk, want je moet uh, continu op je tenen lopen. Dat doet hij zelf, maar dat, doet, dat moet de hele omgeving. Ja, in een, en in het perfectionisme. Maar in die dadendrang schiet hij dan op het plaats wel eens een keer door. Nou, dat is gebeurd. Ja, dat was bij Ajax uiteraard niet. Want daar stuurde ze hem weg toen hij de club terug had gebracht... van een vijfde plaats naar een eerste plaats. Stonden bovenaan toen hij, toen hij moest vertrekken. Maar dat, dat is wel zo. En, en hij eist enorm veel van zichzelf, enorm veel van zijn omgeving. Daarom weet ik ook zeker dat hij 100% ambitieus is en fit is. Anders zou hij er niet eens aan, aan beginnen. Ja, en ook de omgeving heeft daar... Sommigen hebben daar wel eens last van. Maar ja, dat zijn dan minder professionele op minder kwalitatief goede mensen. We gaan in elk geval uh, interessante tijden tegemoet... met Coa Adriaanse bij FC Twente. Marten Vergeel bedankt, Arne van Meulen bedankt. Ja.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 Except the fact that I love you My blue eternity. I hear they say It doesn't kill you, it makes you stronger I must have the heart of a lion Sifting through love with me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 Buckshot, Lafanc met Another Day, u weet het nog wel. Het was een grote hit tijdens de Tour de France van 1997 alweer. Over twee weken de Tour de France, eerst nog twee weken Wimbledon. En daar had Igor Seisling zich meer voorgesteld van zijn debuut op het hoogste tennispodium. In de eerste ronde van Wimbledon leed hij een kansloze nederlaag tegen de Rus Igor Kunitsin. 6-3, 6-4 en 6-2. Seisling wist zijn normale niveau niet te halen. Nee, klopt. Ja, het is een groot podium waarop ik kwam te staan. Ik was toch wel gevoelig voor alle indrukken van, de, van het Wimbledon, dat het je geeft. En uh, ik moet zeggen, mijn tegenstander speelde heel erg goed. Dus, ja. Die indrukken Wimbledon, wat, wat komt er dan allemaal op je af? Nou, ik speel achter een groot stadion. Als het hele stadion begint te juichen, dan zijn er wel wat puntjes waarop je denkt van... Hé, uh, hey, wat, wat zou er gebeurd zijn, weet je wel? Of uh, ja, gewoon uh, het besef dat je op Wimbledon staat. Dat, is, uh, dat zijn allemaal dingetjes die een beetje afleiden. Die verhalen kloppen dat het toch iets magisch heeft om hier te mogen spelen. Ja, voor mij was het heel mooi, alleen veel te kort. In de wedstrijd zelf, wat heb je nou geprobeerd om het tijd te keren? Want het was inderdaad vrij snel duidelijk dat hij de overhand had. Wat, wat kun je dan nog doen? Nou, een beetje je spel proberen te veranderen. Ik probeerde iets meer surf volley te spelen. Alleen uh, het is een jongen die heel erg goed retourneert. Uh, ja, ik, ik probeerde wat meer naar zijn voorhand te spelen. en uh, ja, dat, uh, Hij was gewoon te steady. Ook in die derde set toen dacht je dit, dit, dit, dit wordt een kansloos verhaal? Nou ja, ja, je probeert wel natuurlijk elk, elk touwtje te, te grijpen, dat, dat je nog een beetje boven water kan blijven, maar ja, hij speelt het goed. Ja. Wat overheerst dan nu? Ik bedoel, dat hoofdtoernooi halen, dat was een doel op zich, eh, maar dan weer er ook wat van maken natuurlijk, eh, gemengde gevoelens. Ja, een beetje wel. Ik ben natuurlijk heel erg blij dat ik hier heb gestaan. En, uh, normaal na een, uh, een verloren wedstrijd ben ik altijd heel erg zuur. Zeker een dag of zo, weet je wel. Voornamelijk als je zo, uh, zo dik hebt verloren. Maar uh, ja, nu, nu uh, neem ik het toch wel vrij goed, omdat het wimmelden was. Weet je wel, eerste keer. En, uh, ja, ik, ik hoop dat ik volgende keer toch wel weer zuur ben als ik, uh, als ik een wedstrijd verlies. Dat je je dan toch een beetje gewend bent aan dit podium. Ja, precies, inderdaad. Ja. Of heb je van die grote mannen hier gezien? Uh, heb je met ze in de kleedkamer gezeten? Wat is er gebeurd? Nou ja, die, soms komen die jongens wel langs, weet je wel. Uh, Roger of Nadal. En, uh, dat zijn wel de jongens waarin, waar je even naar kijkt. Hoe groot zijn ze precies? En uh, wat doen ze? ze Spiert of niet? Uh, hebben ze trekjes? Ja, van alles en nog wat. Ja, inderdaad. Maar wil je verder, dan is dat op een gegeven moment inderdaad iets wat je los moet kunnen laten, wat je eigenlijk niet meer moet zien, omdat je gewoon het gaat om Igor Sijsling. Ja, zeker. Je moet niet meer uh, uh, tevreden zijn met het feit dat je hier al staat, en uh, je moet gewoon uh, achteraf moet je pas uh, kunnen genieten na een toernooi, en niet op het uh, moment zelf, want uh, dan, uh, ja, ik, ik denk niet dat je dan het beste uit jezelf haalt. Igor Sijsling was dat. Hij ligt er dus uit in de eerste ronde van Wimbledon. Hij sprak met Martin Vriesema. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Nou, je hebt de eerste dag van Wimbledon gevolgd. Wat denk je als je hem hoort? Ja, ik, het kwam toch niet zo heel professioneel over dat je... Ja, dat je, dat je zo onder de indruk bent nog van Wimbledon. Uh, kijk, als je 17 bent, 18, maar goed, hij is toch al wat ouder. Hij is 23, hij speelt al een aantal jaren. Oké, okay, het is zijn eerste Grand Slam. Maar ik verbaasde me daar toch wel een beetje over. Uh, ja, dus dat, dat viel niet mee. Is dat het enige dat hij nog moet leren? Uh, toch een beetje wat minder onder de indruk zijn van uh, de omgeving, van de entourage? Nou, ik denk dat bij hem vooral het, het punt... hij moet meer zichzelf geloven. Dat heb ik al een aantal jaar geleden gezien. Um, hij, hij heeft te weinig vertrouwen in zijn eigen spel. Hij kijkt te veel op naar anderen. En uh, ja, als hij dat schakelingetje nog kan maken... gewoon overtuigd van zijn eigen kwaliteiten zijn, zijn... Ja, ik denk dat hij dan meteen een niveau hoger speelt. Zou hij ook een vaste coach moeten hebben? Want er wordt altijd zoveel over gesproken, hè? Ja, ik denk zeker bij deze jongen dat dat absoluut zou helpen. Want uh, ja, het is wel vaker zo dat Nederlanders ja, een beetje rommelen. Het, het is natuurlijk ook moeilijk in een sport als tennis. Als je een coach moet inhuren en je moet dat allemaal betalen. De reiskosten, een salaris, je eigen reiskosten. Uh, nou, dan moet je toch wel een ton tot anderhalve ton per jaar verdienen. Om dat gewoon te kunnen uh, betalen. En dan, dan hou je nog helemaal niks over. Dus dat is niet zo makkelijk. Dus daar moeten keuzes gemaakt worden, doe je het wel, doe je het niet. Maar ja, het is een beetje polderen, typisch Nederlandse. Plan A volg je, maar als het niet lukt, ja, plan B is alweer klaar. ja Is er een groot verschil met die andere Nederlander op het toernooi, Robin Hazen? Ja, ik vind echt dat Robin Hazen momenteel met kop en schouders boven de Nederlanders uitsteekt. Um, die heeft een aantal jaar geleden wel die keuze gemaakt. Geïnvesteerd, financieel, in zijn coach. En ook toen hij natuurlijk die knieblessure kreeg. Hè, bijna een jaar eruit. En uh, toch dat salaris moeten doorbetalen. Nou, uh, hè, daar zit je dan tegenaan te hikken. Hij is wel wat geholpen door de tennisbond. Maar toch, hij is trouw aan zijn eigen geloof, in zijn eigen kunnen. Zo ga ik het doen. En zo ga ik het een aantal jaren volhouden. En dat heeft dan op de lange termijn succes. En dat zie je aan hem. Hij staat nu al toch al uh, constant uh, in die top 100. Hij staat Zelfs in de top 60. Uh, hij doet het goed, wint zo zo'n rondjes bij de hele grote toernooien. Uh, dus ik, ik, ik verwacht dat, dat hij ook wel steady doorgaat. Hij had een beetje pech met het weer hè, vandaag tegen die Spanjaard Perriba. Ja, hij staat 5-4 voor, leidt met een break, serveert voor de eerste setwinst. Staat 30-15 en dan uh, ja, wordt de wedstrijd afgebroken. Nou, dat is heel lastig, want hij is nog maar twee punten verwijderd... van de eerste setwinst. Nou, die moet je morgen verder. Het ja, is een hele andere dag. Uh, misschien slaat die Riba ineens een return langs hem heen. Nou, 30 gelijk. Uh, misschien serveert Hazen niet zo lekker. 30-40, breakpoint. Uh, je weet het niet. Maar goed, voor hetzelfde schat kan hij ook twee aces slaan... en is de set binnen. Maar het is gewoon een heel vervelend moment. Ja, hij was niet de enige met last van de regen... want er werden veel partijen afgebroken. We mogen in elk geval blij zijn dat het centercourt overdekt... Is, daardoor konden we Andy Murray in actie zien. Maakte hij indruk? Want hij is toch de grote Britse hoop? Ja, het, het valt dan wel weer op dat hij gewoon het eerste setje verliest... van uh, Gimeno Traver, een, een, een Spaanse jongen... die overigens erg goed stond te tennis, hoor. Want je hoorde iedereen van... ja, uh, deze jongen die heeft nog nooit zo goed van zijn leven gespeeld. Nou, dat hield hij precies anderhalve set vol. En toen kwam één keer dat uh, breakpoint voor Murray en de break. Nou, toen uh, draaide die, die wedstrijd uh, Falikant om... en set 3 en 4 won hij met twee keer 6-0. Dus Murray is in vorm, is absoluut een van de favorieten oké, okay, slippertje in die eerste set, dat kan. Ja, ik noemde hem net de grote Britse hoop. Hoe groot is de druk op zijn schouders? Die is enorm. Maar hij is ondertussen wel achter dat hij druk... dat hij die in positieve zin moet uh, gebruiken. En dat hij dus dat publiek uh, wat hem zo toejuicht... Ja, dat hij daar dus heel dankbaar voor moet zijn. En dat is hij inmiddels ook. Hij weet dat als hij op dat centerkort stapt... dat de mensen voor hem zijn... en dat hij daar gewoon heerlijk zijn eigen wedstrijd kan spelen. En um, hij speelt in feite ook niet uh, nooit eigenlijk onder zijn eigen kunnen. Alleen het wachten is nog dat hij een keertje boven zijn eigen niveau, één keer dat hele kleine piekje maakt. Want dat heeft hij wel nodig om te winnen. Was er verder nog iets bijzonders, Marcella? Behalve dus Murray en die twee Nederlanders? Um, nou ja, Nadal vergeet je natuurlijk helemaal. De titelverdediger. Uh, wat ik erg leuk vond, ik vond Nadal... Um, ja, ik vond, ik vond hem heel complimenteus over de baan. Kijk, hij is de eerste die het toernooi opent. Dat doe je als titelverdediger. Nou, dan is dat uh, centercourt uh, maagdelijk groen. En um, dat, dat, die baan die speelt fantastisch dan. Soms is het nog een beetje glad. Maar je zag dus in zijn ogen de schittering van... Ja, uh, hij had genoten dat hij op zo'n mooie baan... het toernooi mocht openen op het centercourt. Ik vond hem he, er ook weer uitgerust uh, uitzien. Um, een glimlach zelfs, ook uh, op de bank bij zijn oom en coach Tony Nadal. En dat was natuurlijk in Parijs wel anders. Daar was hij zelfs een beetje kribbig in de persconferenties. Daar had hij het zwaar, daar was hij moe, daar voelde hij de druk. Maar die druk is een beetje nu van zijn schouders gegleden... nu hij in Parijs heeft gewonnen. Lijkt hij alsof hij hier toch al uh, bijna vrijuit kan gaan spelen. Komende weken, Marcella, gaan we je meer horen. Tennis op Wimbledon, dus Marcella Mesker. Kort, kort. Peter Mullenberg heeft in Ankara de kwartfinale gehaald van de Europese kampioenschappen boksen. De middengewicht klopte de Roemeen Bogdan Joratoni. Het was trouwens geen makkie voor Mullenberg. Het was uh, sterk tegenstander. We wisten van tevoren al. We hebben een trainingskamp gehad in, uh, in Duitsland. Daar heb ik ook met hem gespaard, Dus we wisten eigenlijk al van, ja, dat hij fysiek heel sterk was. Het uh, was de eerste ronde, uh, stonden 6-6. Dat was heel gelijk opgaande wedstrijd. Uh, de tweede ronde maakte ik hele duidelijke treffers op afstand. En uh, toen stond de, de tussenstand was toen 16-10. En uh, daaronder was gewoon. Probeer zo min mogelijk teertres te krijgen en gewoon die wedstrijd goed uit te boxen. En dat lukte prima, want in de kwartfinale box straks tegen de sterke Rus Maxime Koptyakov. Die partij is morgenmiddag. En Robert G. Sink is de absolute kopman van de Rabobankploeg in de Tour de France. Hij wordt omringd door de klimmers Bauke Mollema, Laurens de Luis Leon Sanchez, Juanma Garate en Carlos Barredo. Lars Boom, Maarten Chalingi en Grisha Nierman zullen in de vlakke etappes het meeste werk moeten verrichten. Quickstep neemt twee Nederlanders mee naar de Tour, Adi Engels en Nicky Terpstra. Karsten Kroon gaat daarentegen niet, hij is buiten de Tourselectie van de BMC-ploeg gevallen. Cadel Evans is daar de kopman. En de Franse renner Romain Feuillu heeft zijn contract bij Vacan Soleil met twee jaar verlengd. De Franse sprinter heeft dit seizoen al acht overwinningen op zijn naam staan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in Amstelveen geoefend tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 3-0 door onder meer twee goals van Sabine Mol. De ploeg van bondscoach Max Caldas bereidt zich voor op de Champions Trophy. En de Noord-Ierse de Noord golfer, moet ik zeggen: Rory McIlroy, is vannacht op de US Open doorgegaan met het breken van records. Hij won het toernooi met een recordscore van 16 onder par en had 8 slagen voorsprong op de Australiër Jason Day. Het oude record werd met min 12 gedeeld door Tiger Woods, Jack Nicklaus, Lee Jensen en Jim Furick. McIlroy is met zijn 22 jaar de jongste winnaar van het Major-toernooi sinds 1923.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 Bekoen was dat, met no mercy. Chelsea zoekt toch naar een nieuwe trainer... lijkt eindelijk beloond te zijn... als we de Portugese media tenminste mogen geloven. Want dan wordt deze week nog André Villas-Boas... de succesvolle jonge trainer van FC Porto... gepresenteerd als de nieuwe coach op Stanford Bridge. Geen hitting dus, maar André Villas-Boas. José da Silva, dat is onze man in Portugal. Goedenavond, José. Goedenavond. Wat is dat voor man, André Villas-Boas? Nou, nu uh, ja, al uh, de tweede Mourinho genoemd. Maar goed, ik moet even teruggaan in de tijd. Hij heeft samen met Mourinho uh, gewerkt uh, een lange tijd. Uh, uh, maar Villas Boas was eigenlijk tot een jaar geleden helemaal onbekend, uh, qua trainer althans. Want het uh, is een jonkie, hè? Ja, het is een jonkie. Hij is uh, uh, pas 33 jaar oud. Hij wordt waarschijnlijk een van de jongste trainers alle tijden in Engeland. Uh, Zoals en zo al in Portugal en misschien in Europa. Uh, maar hij was heel erg onbekend. Uh, hij was bekend natuurlijk als zelfbekend. Uh, men wist dat hij een adjunct was van José Mourinho. Um, maar voor de rest wist men totaal niet wie Villas Boas was. En toen hij met de Mourinho uh, in, in, bij Inter Milan zat. Toen dacht hij van nou laat ik eens maar eens gaan proberen he, om trainer te worden. En hij is naar Portugal gekomen en trainer geworden bij Academica. Dat is een, een club die speelt in de Superliga. Dat is de Portugese eerste divisie hier. En hij deed het helemaal niet zo slecht. Hij viel op. Uh, uh, Academica deed het redelijk goed. Uh, een, een dynamische trainer. En toen Porto een nieuwe trainer nodig had. Toen dacht hij. De voorzitter van Porto, en daar staat die voorzitter onbekend, Pinto da Costa, die staat onbekend dat hij, uh, ja, hij vindt het gevaagd om iets nieuws te proberen. En hij dacht: ik zal eens uh, die Villas Boas hier binnenhalen, want uh, die man die komt goed over, dynamisch, uh, heeft uh, goede uh, speltechnieken, speltactieken. En misschien kan hij voor Porto, voor, voor, voor de meerwaarde voor Porto zorgen. Nou, kijk maar. Wat, wat heeft mijn... hij gedaan, hè? Nou, dat heeft hij zeker gedaan, dat wil ik zeggen. Porto, Porto heeft maar liefst de Supercup gewonnen, daar begon het mee. Daarna het Portugese kampioenschap. Eh, met eh, in de, op de eerste plaats natuurlijk met een verschil van 20 punten. Met nummer 2 Benfica, en met ruim 30 punten met, nummer 3 Braga. En daarna kwam de Europe League in Dublin, eh, waar ze wonnen van Braga. Eh, en, en uiteindelijk hebben ze de Portugese beker gewonnen. Nou ja, dat is een gouden start. Beter kun je niet hebben, Geweldig. Dus ja, en toen dacht Chelsea, ja, die moeten we zeker hebben. Ja, nou zeggen ze daar in Engeland dat hij uh, misschien wel de nieuwe Mourinho is. Maar je, ja, lijkt hij er een beetje op? Ik zou zeggen, het is een, een, voor een groot deel een kopie van Mourinho. Al ontkent hij de hele tijd dat hij een tweede Mourinho niet is. Want dat vindt natuurlijk niemand leuk. Hè? Als je zegt, je bent een tweede Mourinho. Of zoals hij nu in Engeland wordt genoemd, een mini-Mourinho. Dat vindt hij natuurlijk niet leuk. Maar uh, hij is met Mourinho groot geworden. Zo kun je dat uh, best zeggen. Hij was uh, net over de twintig toen, toen hij met Mourinho bij Porto is begonnen. Hij is met Mourinho naar Chelsea gegaan. Hij is met Mourinho verder naar uh, Inter Milaan gegaan. Dus hij heeft eigenlijk alles van Mourinho... Geleerd, kun je toch wel zeggen. En uh, alles. Hij weet heel goed de spelers te motiveren. Hij is heel goed in speltactiek. Hij is heel goed in de strategie en het opbouwen van, van, een, van een team. Uh, hij is er kei en keihard goed in. En dat heeft hij laten bewezen, zeg maar. Het afgelopen jaar bij Porto, dat is meer dan duidelijk. Ja, nou is dat wel een probleem. Hij heeft nog een contract. En tot 2013 bij Porto, uh, dan laten ze hem toch niet zomaar weggaan? Ja, dat dachten ze. Hè? Dat dacht de voorzitter van Porto Pinto da kostte. Daarom is die afkoopsom in het contract neergelegd van 15 miljoen euro. 15 miljoen? 15 miljoen euro. En wat blijkt nu? Ja, als we de berichten mogen geloven... en die, zijn, die wijzen er toch op dat het gaat gebeuren... Hè? ik bedoel... Ja, van links en rechts krijg je nu toch wel te horen... dat het gaat gebeuren. Zou het betekenen... dat Chelsea... Abramovic, natuurlijk de eigenaar van Chelsea... want die heeft het geld... maar liefst bereid is om 15 miljoen euro... te betalen voor een trainer. Nou, dat is van de gekken. Villasboa zal dus de duurste... trainer ter wereld worden. De transfersom van een trainer is nog nooit zo hoog geweest. De hoogste was van, van zijn vroegere baas, van de José Mourinho, toen hij van Inter naar Real Madrid, Ma Madrid ging. Toen uh, moest de, uh, um, Real Madrid 8 miljo miljoen euro neertellen bij Inter Milaan. Dat, dit zou natuurlijk van de gekke zijn als dit betaald wordt. En waarschijnlijk wordt dit betaald. Dus in dit geval is het geen mini-Mourinho, maar een maxi-Mourinho. Uh, wanneer wordt het definitief allemaal? Uh, nou, Chelsea heeft dus vandaag een, een perscommunicatie naar buiten gebracht... Uh, dat er binnenkort, uh, binnen enkele dagen zeggen ze, daar een, een besluit over valt. Porto zelf zegt van, wij hebben die 15 miljoen nog niet gekregen. Nou, dat is toch wel opmerkelijk dat je met een persbericht komt... dat je zegt, je hebt We hebben de 15 miljoen nog niet gekregen. Dus het blijkt dus dat er al onderhandelingen zijn geweest... en, en dat die onderhandelingen, zeg maar, uh, ja, uh, goed zijn verlopen, laat ik het zo maar zeggen. En, en uh, van een speler van, van uh, Porto, een, de linksbek... Alvaro Pereira, die schrijft vandaag op zijn, uh, site, of op zijn site, op zijn Facebook-pagina uh, van ja, we hebben uh, afscheid genomen van Mourinho, want hij gaat naar Chelsea. Abramovic heeft hem hier weggehaald. En Mourinho bedankt voor de overwinning en bedankt voor de Cups. Maar ja, we moeten verder hier gaan bij Porto. Dus ook die Alvaro Pereira schijnt meer te weten. Dus het schijnt net zo, uh, denk ik, uh, wel rond te zijn op dit moment. Het zal dus allemaal wel goed komen daar, die overgang. José da Silva, dank je wel. Vandaag. Rasmus Lindgren verruilt Ajax voor Red Bull Salzburg. De zweet tekent voor twee jaar bij de club van trainer Ricardo Monis. Linkeren had bij Ajax nog een contract tot Medio volgend jaar... maar hij mocht transfervrij vertrekken. En Adel Den Haag moet het in de tweede voorronde voor de Europa League... opnemen tegen FK Tauras uit Litouwen. En dat is een naam die directeur Matthijs Wanders ook weinig zegt. Ja, FK Tauras, ik had er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Ik volg de Litouwse competitie niet dagelijks. Maar uh, ze staan in de middenmoot. De competitie loopt op dit moment. Uh, het, uh, het is een club die, uh, die uh, wat ik zei, in de middenmoot meespeelt. Het ligt midden in het land. Het is uh, wat lastiger te bereizen... Maar je moet je denk ik niet onderschatten. Dat zullen wij ook zeker niet doen. Dat, is, dat past niet bij ADO. Maar uh, het kan best wel eens een taaie tegenstander zijn. Matthijs Manders, de directeur van ADO. Dat begint op 14 juli met een uitwedstrijd. De return in Den Haag is een week later. Jack Warner, de vicevoorzitter van de FIFA, heeft zijn ontslag ingediend. De man uit Trinidad was onlangs al samen met Mohammed bin Hammam... uit Qatar op non-actief gesteld. Warner was een van de namen die genoemd werden... in verband met omkopingen rond de WK's van 2018 en 2022... Hij voorkomt met zijn terugtreden verder onderzoek door de ethische commissie van de FIFA. En Luis Enrique is eindelijk trainer van AS Roma. Dat zat er al een tijdje aan te komen, maar het duurde lang voordat de laatste rimpeltjes waren gladgestreken. De voormalige Spaanse international tekent daar voor twee seizoenen. Hij neemt Ivan de la Peña mee als assistent. En Remmel van der Gouw blijft als keeperstrainer bij Vitesse in dienst. Hij verlengde zijn contract tot medio 2013... En vrouweninternational Michte Rolvink verruilt het Duitse FCR 2001 Duisburg voor FF USV Jena, ook uit Duitsland. Ze tekende voor één seizoen. De 25-jarige rechtsback volgt daarmee haar trainster Martina Vos teklenburg die eerder dezelfde overstap maakte. ik niet Softel sterft langzaam weg. Tainted Love heette dit nummer. Het NK-turnen was voor de meeste sporters niet meer dan een tussenstation. Dat er nationale titels te winnen waren, nou dat is mooi. Maar de ogen van de oranje turners zijn toch vooral gericht op oktober op het WK. Daar wordt hard naartoe gewerkt. Een reportage van Edwin Cornelissen. Heerenveen is ook een beetje in Japanse sferen. Immers in oktober wordt in Tokio het WK gehouden. Er was even sprake van dat een ander land dat toernooi moest gaan organiseren na de aardbeving, de tsunami en de nucleaire ramp. Maar als we Fabian Hamburgen met Geijcher teller op internet moeten geloven, is het inmiddels veilig in de Japanse hoofdstad. Well, we are in a Tokyo metropolitan region right now, where the World Championships should take place this year in October. And uh, as you can see, it's uh... Het is heel veilig over hier, er zou geen no probleem zijn. Toch eens even informeren bij een van de coaches van Nederland, Sadao Hamada, die komt uit Japan. Hoe is de situatie nu? In het begin hadden sure, we niet genoeg kracht. Dus de transport. De trainen gaan heel ongelooflijk. Veel mensen zijn over niet genoeg voedsel en water in de supermarkten. Maar dat soort dingen eindigden na een maand. of zo. Dus het is nu gewoon normaal. In eerste instantie was er een hoop wat niet functioneerde in Tokio. De infrastructuur lag behoorlijk op zijn gat. Maar inmiddels is alles weer redelijk bij het houden. En dus kan het WK gewoon doorgaan. Maar voor het zover is, neemt Sadao Hamada een deel van de potentiële WK-gangers mee naar Japan voor een trainingstage. Dat is volgende week, om wat te doen eigenlijk. Oké, één is just a jetlag. lag. Japan is 7 hours ahead of Dus uh, Netherlands. So ze to get used to it. En ik wil see the culture. Ze zijn niet En equipment. Kind of those are very het is een stage die bedoeld is om te wennen aan de jetlag, te wennen aan het eten, de omstandigheden in Japan. En Epke Zonderland is een van de turners die hoopt mee te gaan. Dat is een heel, heel goed uh, uh, moment om, uh, ja, om weer te testen hoe, hoe zo'n reis is, hoe die jetlag je valt. Om ook in die, uh, in, die, in die situatie te trainen, want dat is gewoon in Tokyo. En uh, ik hoop dat wij ook uh, nog de, de wedstrijd kunnen gaan kijken van, uh, die Japan heeft. Want dat is in, het, in, het, uh, in de wedstrijdhal waar het uh, gaat gebeuren, het WK. Dus uh, ja, genoeg leermomenten. En, uh... en je zei ook, je kan rondkijken in die hal. Wat verwacht jij daarvan, dat avontuur in Japan? Ja, wat ik eigenlijk uh, nog het meest verwacht, nou, in eerste instantie inderdaad, uh, even de gewenning. Gewoon kijken hoe het er is. En dat geldt voornamelijk voor de andere jongens, omdat ik vorig jaar mijn ervaring al heb gehad. Maar ik denk dat het enorm zal motiveren voor het hele team, uh, dat je samen met uh, Japan traint. Dat is een super goede turn. Er ook heel veel. Ik was uh, vorig jaar, uh, tot en met het WK, uh, super gemotiveerd om elkaar door te trainen. Ik verwacht dat iedereen datzelfde gevoel ook zou krijgen dit jaar. Gelijk ook even bij de concurrentie kijken, hoe die ervoor staan? Ja, dat doe je altijd. Die was een uh, Japanner ook in de Rexelijke finale. Dus ik ga nu kijken hoe hij er weer voor staat en of hij stappen heeft gemaakt. Ja, zeker. Dan heb je ook sporters die normaal gesproken wel naar het WK gaan... maar die ervoor kiezen om de trainingstage te laten schieten. Zoals Juri van Gelder. Ja, dit is, een, uh, dit, dit is een, uh, een keuze wat ik heb gemaakt met, uh, met mijn trainer. En, uh, ja, om een heel lang verhaal kort te maken... Uh, uh, ik ga niet mee naar de trainingstage Japan. Dus omdat het nu, laat ik zeggen, doordat ik niet mee ga, uh, heb ik een kans gegeven voor, voor een andere sporter die ervaring kan opdoen. Kijk, Want het is een dure trip. Ja, het is een, een dure trip en uh, laat zeggen, uh, niet iedereen uh, van, van, uh, van het uh, trajectie van, van de selectie die, die kan mee. En uh, laat zeggen, ja, ik ben al op zoveel plekken geweest en uh, ja, ik ben uh, toch wel wat, uh, wat ervaren. Ik geef mijn plek op uh, voor, voor, uh, voor een andere turner die dan nu een kans krijgt om. Uh, ja, Om, om, om dit, uh, dit te gaan beleven. Dus ik denk dat we uh, ja, dat, dat, dat wel goed doen op deze manier. En dat allemaal voor het grote doel, het WK in oktober. Dat moet vlekkeloos verlopen. Geen verrassingen. In, in oktober no surprises I want them to get used to it. Dat was het turnen. Dan nu het schaatsen. U hoorde het goed. De langste dag van het jaar moet nog komen. Maar onze verslaggever Steven Dalenboud ontdekte dat er in Tialf alweer ijs ligt. Jacques Oury en zijn controlploeg liggen niet aan het strand met een cocktail. Nee, ze zijn gewoon in Heerenveen. Maar uh, zeker ook flink wat ruimte voor de zon. Ja, en u ziet die temperatuur, hè, zoals 34 graden langs de oostgrens in het noordwesten. 29, ook daar bijna een tropische dag. Gaan we eigenlijk overal wel halen. <middels> de temperatuur gaat uiteindelijk dalen tot zo'n min 5 in het westen en min 8 in het oosten van het land. We, zijn, we hebben een mooie kamp gehad in Tsjechina met veel zon. En uh, dan kan je wel zo een makkelijk hebben. dat er geen einde aan kon komen. Heb je al een gevoel dat het weer winter wordt? Of? Ja, met dit wel. Hè? Het ijs is er weer. Dus, uh, nou, ja, het mooie weer is geweest. Ja, ja, het regent ook buiten, het is net al weer herfst. Ja, laat voor mij maar komen. Zomerijs. Het begint al een begrip te worden in de periode waarin Thialf een ijsvloer aanlegt. terwijl de rest van het land hunkert naar zon, zee en strand. Menig profschaatser zette vandaag weer zijn eerste stapjes op het ijs. Zonder stoeltje, maar af en toe nog wel een beetje wiebelend. Zo ook Ronald Mulder, de Nederlandse recordhouder op de 500 meter. Hij had een rotseizoen vorig jaar. Maar heeft nu een contract getekend bij Control. Nou ja, ik heb natuurlijk een heel moeilijk jaar gehad vorig jaar. En uh, het jaar daarvoor was eigenlijk het jaar van mijn doorbraak. Dus ja, ik heb, ik heb een heel goed jaar gehad. Uh, ook in mijn vorige ploeg. Maar uh, nou ja, goed, toen ik hoorde dat ik naar Control kon. Ja, de snelste sprintploeg. Dus uh, ja, dan ben je gek als je dat niet doet als, als echte sprinter. Nou, waren het alleen die blessures? Of dacht jij ook, had je ook het gevoel van... ja misschien moet ik wel een keer iets, iets anders gaan doen. en andere begeleider zoeken. Dat soort dingen. Nou... Ik denk dat ik toen het beste heb gedaan wat ik, wat, ik, wat ik toen had en wat er toen in de mogelijkheden was. En uh, ik heb niet daardoor zozeer, uh, ben ik op zoek gegaan naar een andere ploeg. Nee, zeker niet. Nee, is, dit is gewoon de beste sprintploeg en uh, daar wil ik graag bij horen. En uh, daarom ben ik haast vereerd dat ik erbij mag zitten, maar uh, ja, het is gewoon top. Ja, Ronald Mulder schijnt als een zonnetje in zijn nieuwe omgeving. En dat kan het donkere hol Tiaf ook wel gebruiken deze dagen. Jack Ory, hij Je zou bijna aan de prozak gaan. hier Zo donker is het in die hal. Daar mag best wel een lampje bij. De coach bij Control. Altijd goed voor een kwinkslag. Ori laat zijn humeur niet verpesten. En dit jaar al helemaal niet. Want de aanloop naar het nieuwe seizoen is stukken rustiger dan vorig jaar. Toen Janne Timmer en consorten in mei besloten de ploeg te verlaten. Is dit, voor dit jaar voor jou een fijnere start dan, dan vorig jaar? Ja. Dat is ook wel een beetje een inkoppertje, ja, klopt. Dat is een inkoppertje. Ja, maar betekent dat ook voor kun je daardoor ook meer, uh, daardoor ook meer doen, uh, meer uit de trainingen halen dan dat je vorig jaar kon, omdat er zoveel rompslomp omheen was? Nou, ja, voor mij persoonlijk niet. Ik bedoel, uh, je hebt toch je ideeën en die, die ontvouw je dan probeer dan toch te ontvouwen. Maar het was vorig jaar gewoon uh, lastig. En dat zijn natuurlijk meerdere factoren. Ik snap de factor natuurlijk wat jij bedoelt. Maar er zijn ook andere factoren. Er zit ook gewoon een factor bij dat je... aan uh, uh, een Olympische seizoen komt. En zo kan je nog een paar noemen. En het was vorig jaar geen, uh, geen makkelijk seizoen. Dat hebben we nog wel best goed afgerond. Maar het was niet makkelijk. De eerste drie, vier maanden moest ik terug in mijn trainingsbelasting. Want ze waren minder belastbaar. En toen moest ik aan alle kanten moest je knippen en uh, schuiven. En nu zie je dat dat helemaal niet hoeft. En dat ze dat heel makkelijk oppakken. Je hebt Ronald Mulder erbij gehaald. Uh, hoe bevalt dat tot nu toe? Erg goed. Hij valt goed in het team en die jongen die, uh, die gaat hard vooruit. Oh ja? Ja. Ik vind dat hij... Uh, uh, we hebben een aantal testjes met hem gedaan. Conditioneel gaat hij heel hard vooruit. Ik weet niet hoe hij normaal gesproken vooruit gaat in het seizoen. Dat durf ik niet te zeggen of dat meer of minder is. Maar wat ik nu de afgelopen maand gezien heb... gaat de jongen gewoon... Die pakt het heel goed op... En uh, ja, dik tevreden, blij dat je erbij is. En dat vindt het zonnetje in huis Ronald Mulder ook. Hij reed al bijzonder hard op de 500 meter, maar het kan altijd beter. Ik wil nog iets sneller over als het even kan. En, en vooral ook uh, de ronde is wel het een en ander te halen. technisch gebied is er nog uh, genoeg te halen. Dus uh, ja, in kleine dingen zit het, maar in die kleine dingen maakt, uh, maakt wel een groot verschil in tijd. En aan het einde van, van die winter... Is jouw PR op de 500? Uh, Oeh, ja, dan we weken sprints in Calgary. Dus als ik dat haal, dan zou ik heel erg uh, snel kunnen rijden, hopelijk. Ik ga zeggen op... Uh, nou, ik denk dat het 34-2, moet absoluut in de mogelijkheden liggen. Dat betekent dat we ook morgen overdag min 15 als gevoelstemperatuur hebben. Dat is echt iets om rekening mee te houden. Zomerijs in Daar gaan we de komende week maar weer gewoon aan stracciatella of vanille of chocoladeijs. Maakt allemaal niet uit. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Eva Jinek. Morgenavond zijn wij er gewoon weer om 10 uur. Ik wens u nog een prettige avond. Twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met morgen Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Je kent de beroemde vergelijking tussen een kaasschaaf of echt keuzes maken. De VVD is een partij die altijd de voorkeur heeft voor echt keuzes maken. Stef Blok over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen.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 Bel gerust voor advies 0900-123-1230 of ga naar watkanikdoen.nl. NTR brengt cultuur elke dag. Ook vanaf het Hollandfestival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl.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 Kijk op dordtseboekenmarkt.nl Vaslav, de magistrale bestseller van Arthur Chapin. Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslav van Arthur Japin. Dit is Radio 1.